Van Tijn met het NOS Journaal er is de Kamer gekomen. Staatssecretaris Dekker heeft vanavond toezeggingen gedaan voor aanpassingen... en moet die beloftes nu eerst op papier zetten. Dekker wil, samengevat, meer concurrentie en minder amusement... bij de publieke omroep. Veel partijen in de Eerste Kamer zijn kritisch, ook regeringspartij PvdA. Er was veel kritiek op de benoeming van politici in omroepfuncties. Gevreesd wordt voor politieke partijdigheid. Dekker zegt dat er allerlei waarborgen in de wet zijn om de invloed van de politiek te beperken. Men hoeft daar ook niet voor te vrezen omdat de NPO zelf geen programma's maakt. Op 1 maart gaat het debat verder. De Syrische hulporganisatie Rode Halve Maan heeft 14 vrachtwagens met voedsel en medicijnen afgeleverd bij Al Tal, een voorstad van Damaskus. De inwoners daar zijn door het Syrische leger al maanden vrijwel van de buitenwereld afgesloten. Het hulptransport wordt gezien als een gebaar van goede wil van president Assad met het oog op de vredesbesprekingen in Geneve. Als voorwaarde voor deelname aan de gesprekken heeft de Syrische oppositie geëist dat het leger de belegering van steden opheft en stopt met luchtaanvallen en burgerdoelen. Een woordvoerder noemde de hulpleveranties in Altal dan ook een leeg gebaar omdat er nog steeds bombardementen worden uitgevoerd. En koning Philippe van Spanje heeft de leider van de socialisten Sanchez gevraagd om te proberen een regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen in december kreeg geen van de partijen de absolute meerderheid. De conservatieve Partido Popular bleef de grootste, maar die is het niet gelukt om een stabiele coalitie te smeden. Het is voor het eerst dat in Spanje een coalitie moet worden gevormd. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 4, 5. Later in de nacht lokaal een enkele bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het zuiden wat zon. Vanuit het noorden trekken soms felle buien over, soms met onweer en hagel. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 uit vrije wil.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 Ik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 Set sail for seas of passion now. Deeply dippy, about the way you walk, a contact sport. Let the neighbors talk. Deeply dippy, I'm your Superman. We'll And Kim and I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn, you father, can you play that sax? www.zfmzandvoort.nl Old. If you like you go far, run fast But if you chase love don't pass Chances never fail to last I better run and chase and find it out more